Dicht. En verder naar Den Haag rijden het nog langzaam tussen de Meren en Nieuwebrug over ruim 6 kilometer. Een tweetal trajecten met treinvertraging van en naar Schiphol hebben de reizigers een half uur vertraging. Er zijn wisselstoringen, daarom rijden er minder treinen van en naar Schiphol. En tussen Utrecht en Baren en tussen Utrecht en Amersfoort hebben reizigers meer dan een uur vertraging. Er is een aanrijding geweest tussen Utrecht-Overvecht en Den Dolder en daarom rijden er geen treinen. Goedemiddag. Kan ik u misschien helpen? Ja, ik kom voor een nieuwe bestelauto. Mm -hmm. De Mercedes-Benz Vito. Verstandige keuze. Ja, hij is compleet. Zeer zeker. En betrouwbaar en veilig. Ja, dat klopt helemaal. En al vanaf 15.900 euro. Oh, meneer, ik hoef u niets meer te vertellen. Ach ja, je hoort wel eens wat. Maar wat wilt u nog van mij weten? Nou, hoe hoog de inruilbonus is op mijn huidige auto. Die? Oh, die is nu extra hoog.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 Vlammend live spektakel van Ramstein op DVD en CD. Nu verkrijgbaar Ramstein. Fluikerspel. Als u dit hoort, bent u te laat. Het is feest bij Quadrant, want we bestaan 25 jaar. Daarom nu, tot eind dit jaar, Queen Boekhoudsoftware voor 25 euro. Zolang de voorraad strekt. Surf dus snel naar Queen.eu. Queen van de makers van King. for Life. Steun Dance for Life in de strijd tegen AIDS. Doneer 4 euro. Mobiliseer je vrienden. En win vette prijzen. Maak nu kans op een ultimate Dance for Life PC. Of exclusieve VIP-kaarten voor een Dance for Life event met Chesto. SMS gegeven na 2020. 4,10 euro 10 per SMS. En doe mee. Start dancing. Stop AIDS. Dance for Life. Dance for Life, Dance for life wordt live uitgezonden op DFM. Queen voor maar 25 euro. Van de makers van King. Welkom bij Zoek het Verschil. Wie heb ik aan de lijn? Ja, met dader Alweer? Nou, gefeliciteerd, je prijs komt eraan. Ik hoef niet te zeggen wat het is. Je hebt toch digitale tv? Klopt. Kies voor tv digitaal van het home voor het beste beeld en geluid. En neem je tv digitaal extra met 100 zenders? Dan krijg je nu 40 euro korting op de digitale ontvanger. Kijk snel op home.nl. Het home. TV, internet, telefoon. Zoals het hoort. U zult het misschien niet geloven, maar ik rij altijd dun schadevrij. Maand na maand zonder één enkel krasje. Toch duurt het een heel jaar voordat mijn no Kleenkorting weer eens omhoog gaat. Kan dat nou niet anders? De oplossing is altijd simpel. Met de nieuwe internet-autoverzekering van FBTO stijgt je no-claimkorting niet eens per jaar, maar elke maand. Schadevrij rijden betekent dus dat je elke maand minder hoeft te betalen. Zo mag ik het horen. www.fbto.nl. Verzekeren kan je zelf. Deze verzekering is uitsluitend verkrijgbaar via internet. FBTO is onderdeel van Achmea. TV Digitaal van het Home is onder andere verkrijgbaar... bij Expert, It's en Harense-Smit. TV, internet, telefoon. Zoals het hoort. Dat is de kracht okay, van. Oké, de... oké, okay, wat is nou weer de kracht van die postbank? Kom op, Jan, dat weet je best. Ik heb geen idee. De Postbank Hypotheekadviseur. Oh, die? Ja, die ja. Die komt naar je toe. Thuis, op je werk, s'avonds of overdag. Het maakt hem niet uit. En wat komt die blauwe superman dan doen? <laughs> nou, hij vertelt je alles wat je wilt weten over hypotheken. Wat wil ik weten? Nou, alles over de lage rente van een succesvolle voordeelhypotheek bijvoorbeeld. Dat is de kracht van de postbank. Geef dat nummer dan maar. Iedereen wil natuurlijk meteen die adviseur spreken. Nou, dat kan. Moeten ze nu 0900-1900 bellen, 5 cent per minuut... of ze gaan naar een tussenpersoon. Je raakt op stoom, hè? Lekker, toch? Lekker simpel van High. De Nokia 2610. Met 20 euro prepay goed. Nu bij High Prepay voor 79,99. Ga naar Primafoon, mediamarkt, Hi.nl. Of bel 0800-0346. So hi. Zo so simpel. 3FM. Serious Comedy. Deze week. Kans op kaarten voor hard gelach. En misschien win je zometeen een leven lang lachen. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. Serious Radio. En nu, extra weekend. 3FM. Nou, en dat ging dus helemaal goed in één keer. Hallo? Oh, oh, hé, hey, hé, hey, wat gebeurt daar? Ja, het gaat in één keer goed. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Ja, ik snap hier dus helemaal niks van. Venstra. we hebben toch die, die jongens besteld die iets zouden gaan doen? Oh, wacht even. Ach, komen ze er eindelijk aan? Lekker op tijd weer. Extra weekend! Michiel! De ah, White Stripes en Seven Nation Army. God man, je zou het bijna niet geloven, maar wie heeft er gewoon echt een stropdas om? En, en wie heeft er vandaag een, een, een, een, een, een hemd aan? Feesten! Ja, ik denk als jij een stropdas aan doet, wil ik een hemd, zijn we er samen op gekleed. Zijn ah. we netjes gekleed? Als Was twee keer gekleed in één zin vond ik niet zo heel erg netjes. Ik denk dat jij de volgende daarom een beter gaat doen, Gerard. Nou ja, ik heb begrepen dat jij er vanavond ook weer heel erg veel zin in hebt. Alleen moet je eerst nog even dit programma doen. Maar daarna komt het allemaal goed, toch? Meester! Ach weet je, als ik er niet in mijn eentje hoef te doen en raad is, we gaan het weer samen doen. Hij doet nu of tien de, de grootste hits uit de Nederlandse top 40. Huh? Maar dan met Gerard. En alle onderste platen die genoteerd staan in de tipparade... die worden dan <laughs> tijdens het nieuws aangekondigd door. Meester! Nou, we samen doen ze een dansje bij elke plaat en dan ziet het eruit als een dansende Onze hè. Maar 13 over 7. Ik weet niet of je het in de gaten hebt, maar. Uh...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 better things. Je hebt hebben thuis die de hele dag naar de televisie kijkt, dat je ah uh oh. En dan... <laughs> En uh, she moves in her own way. legendarisch concert hebben ze gegeven afgelopen dinsdag in de hoofdstedelijke paradies op. Stond jij voor aan met je vlaggetje? Nee, ik stond natuurlijk bij uitzending te maken. Maar oh. ik heb van heel veel mensen gehoord dat het echt ontzettend goed was. Dat dit, uh, dit gaat een beetje worden dat misschien nog wel heel ver zou kunnen gaan komen. Ja, Ja. maar tot die tijd. Uh... Een spannend muziekje. Oh, dat wel. Of meer een relax muziekje. Een relax muziekje. Ik weet dat jij toe bent aan de inlandsopgave van Gerard. Ja, of ben je daar nog niet op gekleed? Nou, ik denk ik pak gelijk even dit moment. Want het is nu 16 over 7. Dus het is nog redelijk vroeg in de avond. En uh, dat wil nog wel eens van belang zijn. Ik, ik zit toevallig even op Hives. Op Hives? Ja. Leuk. En, ja, ja nee, nou ik kan, zie, we, we hebben ook een programma Hives. Extra ja. weekend.hives.nl. Extra met KS. Want dat is namelijk een verbastering van onze beide achternamen. Namelijk Ik mijn Extra. Haha. En ik zie dat wij uh, 52 leden hebben. Dus dat Natuurlijk is verdomd weinig. De koeien sanders Sander Show hebben de. de, de daar zitten we twee in vijf. Dat is echt, ik vind echt, het, het, het eigenlijk het, of opheffen, of we moeten nu iets doen. Nou, word nu lid. En als je lid wordt, dan verloten we onder je, je uh, onder de nieuwe leden een... Vlaggetje? Een vlaggetje. Nee. En ik zal kijken wat ik voor je kan doen, t-shirt. Dat lijkt me nou zo. Ja. En dan ik zal kijken wat ik voor je kan doen, t-shirt. Als je nu lid wordt van extraweekend.huis.nl Nou, tot zover dan de commerciële mededeling. En dan is het nu tijd voor de inhoudsopgave van dit programma. Hoe is het met jou, Gerard? Ja, nou, ik moet zeggen, best wel oké. Okay. Lang oh, niet gesproken, zeg. Leuke week gehad? Ja, ontzettend. Ja. Uh, druk. Ja, jij maakt dan maar 80 uur radio per dag. Ja. <laughs> en dat in, in, in, in, in één etmaal, dat is best knap inderdaad. Hè? Ja. Nee, ja, maar het is, dat, is, dat is toch leuk, ik bedoel, radio maken. Ach, heerlijk. Wie houdt er niet heerlijk. van? Lekker plaatjes draaien of zo. En een beetje je neus Voor die mensen, hè? Uh, uh, in ja. Ja, nee. nou, het schijnt, en dat heb ik net per fax gekregen, dat wij geven in dit programma, ergens in dit programma, een leven lang lachen weg. Een leven lang lachen. Niet zo dat Joep van oh. Deck gewoon bij je intrekt thuis of zo. Nee, je krijgt gewoon 50 dvd's en 50 cd's. Oh, oké. Okay. En ik zat te denken, een leven lang lachen. Dan vertellen we je mop en daarna schieten we je neer. Nou, ja, Dan heb je de rest van je leven heb je gelachen. Wat heb, jij voor, wat heb je voor film gekeken voordat je naartoe ging? Geen idee, maar dat, dat zou best wel kunnen, toch? Een ja. leven lang lachen. Nou, fantastisch. Komt een vrouw bij de dokter. Haha, pan! Huppatee, en... Ik vind dat toch niet aardig. Nee, inderdaad, nee, nee, want niet je zegt 50 DVD's en 50 CD's om te lachen. Ik, ik ben wel bang dat je dan meteen moet verhuizen. Want je kan het niet meer kwijt. Nee, dat wordt een, een lende. Verdem. Dus dan moet je eigenlijk weer naar een andere plek alles inpakken... en dat is dan, om dan te zeggen dat dat lachen is. brengt ook weer kosten met zich mee... Die hypotheker de gaat niet meer door, weet je? dat is toch. Ja, uh... Daar moet je toch weer niet vrolijk van, hè? We, niet vrolijk van, ja, we hè? zitten al op 73 leden, joh. In, in, in, in, in, ineens, in twee nu, even Ponk, Even F5 en hoppakee. Uh, Zullen we nog een keer roepen? extraweekend.hives.nl Extra met KS, want het is namelijk een samenvoeging van de achternamen... van ons beiden. Ja, Laat de, nu ik je, je lid vind. maken oh, ja. bij ons. <laughs> Hallo, nou. meneer mag ik een goed lid maken? Nou, uh, Inlandsopgave dan maar doen. Hè? Ja, wat zit er allemaal in dit programma? Nou ja, alleen maar lachen dus ja, nee, dat je ook even We hebben natuurlijk, ik, ik moet zeggen, uh, we hebben heel veel klachten gekregen de laatste weken over de moeilijkheidsgraad van de voice lift. Ja, is die moeilijk? Hebben we nou, hebben een hele makkelijke vanavond. Vanavond is die echt extreem makkelijk. Oh, ik ben heel nieuwsgierig. Ja, het is echt een heel makkelijke voice lift. Ik moet ook even met je doornemen. We hebben in, in vier verschillende vormen dat die is vervormd. hè? Ik moet even met je doornemen zometeen dat we eigenlijk maar eentje laten horen, want die anderen zijn echt te makkelijk. Aha. Oké, okay, nee, ik vind het prima. Ja, dus Goed, uh, ben de voice lift met kans op uh, fijne, vette prijzen. Wat gaan we weggeven? Nou, nah, ik... Ja. Is hij er weer? Is ik heb weer? gewoon weer? Ja. cd week, Ik kreeg echt een pallet binnen van de week. Ik moest ook weer verhuizen, want ik kon ze niet meer kwijt. Dus uh, we geven gewoon weer een arbeidsvuurde cd-week. De, CD weg, hetgeven, de drie dubbele hits... De drie, de CD, ja, fantastisch ding. Uh, Voordat we aan de voicelift toe zijn, hebben we natuurlijk ook nog... De Wildprik! Ja, waar zijn die dingen? Wat is het ja, core? Ik vind het core, cool. ik vind ze heel erg... Uh... Ik vind het niet echt een hardcore. Nee, <laughs> dat nee een een een beetje Met je zachtjes, hè? Nou um, uh, ja, ja, goed, De Wildprik, waarin je gezellig uh, mag bellen met, uh, met de studio... en dan kan je aan heel Nederland laten weten hoe het met je de is. De Wildprik! Oh, hè? Dieven en het Eering, zeg. Kan het, maar ga hoor. Nog één keer, de deur open. De ah. Wildprik! Ja, hoor. Alleen als wij een teken geven... Ja, maar ze dachten dat je een teken gaf waarschijnlijk. Nee, wacht even. Doe nog eens. Dit is het teken. De wereldplek! Ja. ja, hoor. Zo. echt Je betaalt er een, een, een tientje aan, maar je hebt er ook niks aan. Er gebeurt hè? niks. Helemaal niks. Uh, ik ben eigenlijk nog even toe aan een, een pauze. En toen doen we zo meteen het tweede deel van de inhoudsopgave. Je bent er niet uit, hè? Nee, ik uh, moet even nog... Uh... Ik zit even te kijken in het... Uh... In het draaiboek. Uh. Dat is ook vandaag weer een uh, geintje. Blanke op papier. Uh, <laughs> er staat weer niks op. He. Het. het wordt spannend. Uh. Het is weer weekend. Biertje. Lekker. Zuipen. Lekker. Je ontdekt de mega hits. Ja, verder. Deze week Damian Rice. Wietje? Nou, we maken er maar vijf van. Oh. Op tafel of tegen je hoofd? Nou, beide. Seen this Leave me out with the waste. This is not what I do. It's the wrong kinda of place to be thinking of you. It's the wrong time for somebody new. It's a small cry and I got no excuse. And is that all? No excuse, and is that all right? Yeah. Give my gun away when it's a load. Is that all right? You don't shoot it. How am I supposed to hold? Is that all right? give my gun away when it's a load. Is that all right? Go. Ik heb nooit eens geluk. zomaar riet... nu ga ik springen. Oh. Hij gaat springen? Het leven heeft geen zin. Het wordt nooit wat. Ik ga springen. Ja, een gat in de lucht, omdat hij meegehit was, natuurlijk. Ja, misschien... Niemand ja. houdt me nu meer tegen. Ik ga springen. Hij gaat in ieder geval springen? Ja. Ik spring een gat in de ja. lucht. Oh, ik heb mij het schelen? Ja. Ik ga springen. to the loo. Ja. niet de bedoeling, dit. Gerard, uh, ik wil het er toch even met je over Het is hebben. de meegeven. Ik, ik wil het er, er toch is... even met je over Wat dan? Zo'n mooi liedje. Zo'n mooi, gevoelig, breekbaar, ja, uh... stuk muziek. Pro. Ja, maar dat is het ook. Het is een prachtige grachtigordelplaats. Ja, maar ik zie het je toch zeg maar een glimlach. Ja, ja, ik weet, maar ik ben zo'n vrolijk mens, weet je. Ik sta goed in het leven en ik kan dit soort muziek handelen. Maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn... op de rand van een board, nou ja, borderline... die denken, nou, nu is het over. Met Madonna. Nou, ik had wel een mailtje inderdaad van iemand van de week... die zei, toen ik deze plaat heb gedraaid... dat het zo'n mooie plaat was en dat hij... ochtends bij Giel had hem gehoord... Toen die plaat draaide, er zat in de auto en ineens, ineens brak hij En hij begon te huilen. Nee. Echt serieus, echt? Serieus. Oh. Maar ik vind het dan wel mooi dat zo'n plaat het los kan maken. Ja, ja. Ik vind het echt mooi. Ja, dat het, gebeurt mooi. Niet, het gebeurt niet vaak dat, dat je kan huilen. Ik heb, ik heb het zelden met, met de gebroeders Co bijvoorbeeld. Ja, nou ik heb daar heel hard op gehuild. Nine Crimes en Damien Ja. Ja! <totstuk> even wat vrolijk. Nou, daar komt hij deel 2. Deel 2 van de inhoudsopgave. Want daar zaten we namelijk middenin. Ik hoop dat u hebt meegeschreven, want uh, we gaan niet herhalen wat er in deel 1 zat. Maar in deel 2 zit weer heel wat leuks, want we hebben er natuurlijk ook nog een gastenavond. Ja, we hebben twee gasten. van. Nou, twee toch? Ja, twee. Ja, toch? twee, ja, twee, ja, twee, ja, twee eigenlijk zijn het dudes, want het zijn uh, namelijk Amerikaanse gasten. Ja. Want... Dus, hé uh, hey, gast, hey dude, zeg je dan, hè? Hey, what's up, man? Yo, yo, yo, what's yo, up, yo, up meneer? Yo, yo, yo, what oh, nee, het is geen nikker. Het, uh, <laughs> het zijn uh, twee gasten van uh, Boom Chicago! En ik heb het toen een keer eerder gehad, maar toen waren er twee andere gasten van BOOM Chicago. En dat was toen zo gezellig met BOOM. Chicago! Dat we dachten, komen. weet je wie we gaan bellen vanavond? Boom oh, Chicago! Nou, ja, dus die zijn hier uh, vanavond, die gaan, het was lachen, want ze gaan ook uh, freestyle dingen doen, daar zijn ze heel goed in. Ja, te gek. Dus uh, dan uh, straks uh, bel maar en zij doen iets, weet je, dat is lachen. Ja. Toch, en het gaat nog een kleine nasleep van de series Comedy Week die we achter de rug hebben geworpen, bijna. Nou, en, en, en dat leven lang lachen natuurlijk. Hè? En dat leven lang lachen, wanneer gaan we dat doen eigenlijk? Ik, uh, ik stel zelf voor halen? rond een uur, of uh, dat zeggen we maar nog even niet. Nou, iets voor twaalf dan. Ja. Gaan we Boom Chicago uh, ook even reality checken? We hebben het natuurlijk al eerder gedaan met twee uh, collega's van Boom, Boom Chicago. Chicago. Maar uh, met deze hebben we het nog niet gedaan, dus daar gaan ze ook aan onderworpen worden. En dan zitten we alweer in het derde uur qua inaarsopgave, Gerard. Nou, en daar zit onder andere in het ringtone-spel. oh dat is wel weer een... Uh, hij is ook best pittig vandaag. Is hij pittig weer? Ja, ik hoor het ook nooit, weet je Ik bedoel, jij, jij, jij... jij daar je ik daar daarin. Je duikt daarin, je zit er middenin. Ik en dan... ga uh, de echte. Uh, uh, donderdagmiddag, meestal tussen. Uh, nou, pak een beet, gooi hem weg, drie en zes. Oh, dan download, download je al uh, je ringtone? Nee, dan sta ik op het station. En oh. dan, dan, uh, dan ga ik willekeurig mensen bellen. En dan uh, kijk ik welke ringtones erop zitten. En als het goed is, dan sta ik met een microfoon en een cassettebandje naast je telefoon. Dus uh, door die twee fragmenten heen hoor je ook nog treingeluiden. Wat ja. moeilijk, moeilijkheid gaat. Nou, meestal is dus tussen drie en zes rijden geen trein. Want dan liggen er weer blaadjes op de rails. Dus dan is het wel uh, redelijk ja, dat rustig. Is dat is uh, ook echt weet je bedoel, uh, Je weet gewoon, hè, op geen moment wordt het mij, hè. En dan zie je die bomen zie je langzaam groen worden. Hè? Dan zouden er misschien een paar mensen kunnen denken... nou, de kans bestaat dat, dat die dingen een... ook een keer weer gaan vallen. Ja, en dan wordt er alweer paniek uitgeroepen uh, bij de NS. Niemand die iets doet, niemand. <lacht> Nou, dat maakt niet uit. Die ja. treinen die rijden gewoon niet. En um, wat hebben we nog meer? Oh ja, natuurlijk. Operation DJ Sense. toch? Oh, Oeh, ja, te gek. Heb je trouwens net uh, de mix gehoord uh, bij uh, Bello, Corné? Ja, dat was gewoon... Ja, die, Just Buggy, maar die eerste plaat, Matt's Mood... van ja, de Breakout Crew. Die, die kende ik dan dus nee, niet, he? die, heb, die heb ik gekocht toen ik vijf jaar oud was. Nee! Maar kocht je al vijf jaar oud? Ja, Wel je eerste singeltje? Ja. ja. Ik, mijn eerste single was, uh, gods, uh, uh, We I like Are to The World. Oh. <laughs> ja, we Are The World, dat was 85? Ja. Letterlijk was ik uh, 9. Oh, toen had ik de hele top 40 al. In de 40 keer volgorde. Ja, ik een mandje met Lex Houding erdoorheen. Nee, dat is een single Oh. Erg, hè? Ik had geen leven. Nou, ik, uh, ik weet niet wat ik hoor. In feite is ook niks veranderd, ik doe nog steeds hetzelfde. <laughs> ja. Alleen ik. heb je er een leven bij gekregen onderhand. Hey, even wat anders, hè? Oh ja, en het, uh, ik zal kijken wat er voor je kan doen request. Ja, okay. ja, dan dan dan dan de de, de inaard opgave is klaar. kwaad. Nou, we gaan zo meteen uh, wild prikken. Maar goed, u zei uh, even wat anders, ja, ja? nee, Het viel mij namelijk op, ik reed uh, naar de studio. En het is natuurlijk donker, hè? Het zijn ja. de, de donkere dagen. En uh, weet je wat, de, de kerstverlichting hangt hier en daar al, hè? Ja, al een maand. Leuk, hè? Mo, ik vind het gezellig. Ja, ik ben zelf wel van. Weet je, je mag wel vast ophangen, maar doe de stekker er pas op 6 december in. Dat, dat is dan weer mijn uh, insteek. Maar dan wordt die stekker nat en dan stop je hem erin, en dan sta je onder stroom. Maar dan heb je een mooie verlichting, joh. Bij nee, de, de, ja, de helft zelf wel van de buurt, toch Het is een tolhuis daar in is er, ah, Weer een verlichte kerstman. oh nee, het is de buurman. <lacht> <lacht> Ergens dan. Nee, ik krijg altijd zo'n zo lekkere dennenaald gevoel, krijg ik, van die lampjes. Ja, uh, nou, die Ik denk, ja, het is weer zo zover. Dan dan je, je, heb, je, heb je die single gehad van, uh, van Crazy Frog, Last Christmas? Uh, nee, die hebben ze helaas niet aan mij gegeven. Maar heb je gelijk zin in paas. Ik heb hem bij me. Wil je hem horen? Ja, laat ja? zo. Ik zal hem even pakken. Ja. Okay. Kerstsingle van uh, Crazy Frog. Ik vond überhaupt een single van Crazy Frog al verschrikkelijk. Hebben ze weer een kerstsingle voor. Mij. Ik heb trouwens een kerstpatje boys bij me. Heb je liever van Elton John? Ja, die heb ik bij me. Ja, dat mag je toch helemaal niet zeggen, want we zijn nerds. Je zit ook. ook je moet ook zo lachen om jou. Weet je. je zit je smiddags een programma te doen en dan draai je de Patchy Boys. Ik, zeg, hey, ik ga even Gerard even mensen dat er een petje Boy plaat komt. Ja, maar weet je dat ik al heel veel mailtjes heb gehad van mensen die willen weten hoe ze lid kunnen worden van het geheime Patchy Boys genootschap? Dat meen je niet. Ja, het is ook niet meer geheim inmiddels. het nee, is echt niet meer. Nou, zullen we dan heel even een klein stukje Even horen. The Crazy Frank goes Christmas. Michael, dit hoort, die drijft terug om. En... Oh nee, hij leeft nog. Ja. Die draait zich om op het toilet. <middels> nou, sterker nog, ik heb het vermoeden dat uh, dit Andrew Risley is. <middels> Onder een schuilnaam. Ja. <middels> dat klinkt beter dan ooit tevoren. Daar komt dan oh. nou, Zal ik jou zeggen... Ik durf te werken op de clip, dan zie je gewoon die lelijke kikken. Maar er zijn dit waarschijnlijk echt ontzettend lekkere vrouwen. Ja, dat denk ik ook. Dat je toch die clip wil zien. Gaat een techneut niet helemaal goed hier. Sorry, sorry, sorry. Sorry. Gerard en Niciel. Het komt allemaal door. Nee hoor, had je die single niet moeten geven. Dat vind ik niet zo vriendelijk van jou, jouw, jouw. Ja. Zometeen even Wildprik wil je erin zitten in de Wildprik? Dan kan dat. 0909-1336 is het uh, telefoonnummer. Gezellig. Eens kijken hoe jouw weekend gaat verlopen en zo. Wat ga je doen? Misschien. Maar eerst. Onze huisbegin Gerard. Zeker door deze plaat heen. Het wordt nu al heel druk gekeken op extraweekend.huis.nl. Want er staan nu al pols op over die crazy Frog frogzong. Of het wel of niet kan. Dat meen je niet. Mensen zitten gewoon echt mee te tikken. Ik zit er net af. 113 leden. Oh, gezellig. Nou, leuk. Extraweekend.huis.nl. Nou, hou er nu maar over op. Ja. Zeg, Gerard. Ja. Ik heb zo'n zin in... Ja, ik dacht, ik kan jouw gedachten lezen. Uh, ik, ik, ik denk, laten we gewoon even kijken hoe het is in, uh, in de landen. Precies. Wat gebeurt er allemaal uh, in het land op dit moment? Hangen er al kerstlampjes en zo in de tuin bij, bijvoorbeeld? Hallo? Hoi, met Van. Van. Van! Van? Hey, Hé, goeiedagond, heren. Ja, hey. hoor. Hey. Hey. Maakt helemaal niet uit, hè. Ja, kan joh. ja, jongen, hoe is het ermee? Uh, op dit moment kan het niet beter. Wat, wat heb je gedaan daar, jongen? Hangt er iemand uit? Nee. Ja? Ik ga weer uh, voor de eerste keer in drie weken tijd naar mijn vriendin. Ah! Nou, ik weet nu al wat er gaat gebeuren. Scrabbelen, hè? Ja, dat speelt dus dat uh, rampen tamper. Monopolie nou, natuurlijk, ja. We mag het iets minder plat. Ik heb uh -huh. net, we, we, we hebben dit weekend geluncht over het programma. Echt? Ja. Daar was je bij, Gerrit. Wat was ik dan? Je oh. zat aan een diverse uitsmijter. O oh ja, dat, oh, dat bedoel je. Was dat een bespreking over het programma? Ja, en we hadden het erover dat het iets, iets, iets meer vrouwvriendelijk zou kunnen mogen. En ik vind een zin als, ze heeft de pil doorgeslikt, dus wat wordt rampetampen, vind ik op het randje. Ja, die vind ik ook op het randje. Ja, Mr. Picky, maar dat vind ik toch een beetje... Uh... Ja, oké, okay, chat, alles, hè. we hebben vanavond uh, seksueel uh, getente dingen. Ja, ja. En Mooi! Nou, dat hoop je maar natuurlijk, want zometeen kom je daar. Is het, uh, is het, uh, hè? Nee, ik heb wel foto's gekregen. Stuurt ze jouw foto's terwijl jij op kantoor zit of zo? Nee, nee, nee, nee. Ik ben uh, internationaal vrachtwagenchauffeur. Ah, ah. Dus je zit, nu uh, al, je zit nu al vast achter je stuur? Nou, nee, ik ben al op weg Auto, dus uh... En Je cabine hangt vol met foto's. Nee nee nee nee nee nee nee nee. nee. Die staan op de laptop. Ja nu snap ik om er zo van die gekanten de vrachtwagen. Ja. Dus dit, dit is gewoon een foto binnen. Oh god. Oh god, oh, god. Oh, nou. Nee. Oh bam. Nou maar ja, wat... nee, als ik uh, omkantel dan heb ik hele grote problemen. Nou ja, dat kan me voorstellen. Ja, dat lijkt mij ook. Hé, met wel één vraag nog en dan gaan we even verder uh, prikken. Heb jij al kerstlampjes hangen? Ik heb wel. Ik nou. heb een kerstbompje in uh, de vrachtwagen. Oh dus no, van de ja. Die kerstlampjes ja, als een paal over water. Ja. Jongens, ja, nou, het is ey, ook niks gezelliger als de kerst. Oké, Sinterklaas is schitterend. Vooral voor kinderen. Nou, dankjewel. Maar, uh, nou, kerst, maar kerst, kerst is lekkerder, hè? Lekker onder die kerstboom. Ja, kerst is gezelligheid en. Uh, die nou, Als je heel veel lam weg zit, moet je het toch een beetje gezellig kunnen maken. Daarom. Ja, nou, ik, ik uh, hoop dat jouw uh, piek lekker wordt opgepoetst vanavond. Nou, dat gaat goed komen. Uh, oh. Daar ben ik echt niet bang voor. De ballen. Nee, de goulash! Hoi. De goulash? Geen idee. Ik nog nooit iemand horen dat. zeggen. Nou, we pakken we even het leen. Hallo! Nou, hallo, meneer Dirk. Hey! Ja. Het gaat niet lekker met die naam, nee. nee. Hoe heet je nou precies, sorry hoor? Dirk. Oh, Dirk, Dirk. Dirk! Dirk, maakt allemaal niet uit, hè? Nee, maakt allemaal zoveel niet uit, joh. Hoe is het leven, Dirk? Uh, nou, het uh, begint beter te worden want ik ben bijna thuis van mijn werk. Ah! Ja. Bijna afgewerkt. Ja, bijna afgewerkt, ja. Heb je ook al afkomst. allemaal foto's vandaag in de mail gehad? Nee, ik, ik, ik ben niet zo luxe voorzien dat ik een. bij heb. O. Oh. Dus uh, nee, dat zit er voor mij niet aan. Maar en dan ga je toch vanavond op vrouwenjacht in de kroeg? Nee? Nee? Nou, nee, nee? Ik, heb, ik heb thuis een vriendin zitten. Dus ik oh. ben vanavond ook aan de beurt met de wilprik, zeg maar. <lacht> Oké. <Okay. lacht> okay. Dit is ook meen... weer zo'n ding waar we bij de lunch van hebben gezegd. Dat kan op zich wel kan wat allemaal... fijngevoeliger. Ja, dit, we moeten dit, maar het ligt ook niet aan ons, weet je wel. Luister, dit, dit, als er nou eens een dame luistert. Stel, bel even. 090136 ja. kan wat meer. Op weet heen. wat de dames hiervan vinden. Ja. En hoe zij die, het omschrijven. Want de VIVA keurt het niet goed hoor. Nee, hè? Jij, jij leest die bladen. Hebben we, we, we hebben weer een onderzoek wat we vanavond ja, kunnen behandelen? Ik heb straks een onderzoek. Dat moeten we eigenlijk ook even in de, in de inhoudsopgave zetten. Het onderzoek van nu. Ik heb straks in het de derde uur de top 10 van one-liners die mannen aan vrouwen zeggen in het café die niet meer kunnen. Oeh, dat vind ik wel een heel interessant. Ja, he? Vuurtje, we zitten er waarschijnlijk bij. Ja, dat zegt niks. Nou, mag nog niet ik mag niks zeker. Ik zeg niks. Maar Dirk, jongen. Ja. Een dampend weekend. Dat mag ik wel hopen. <laughs> en anders kun je komen klagen op maandag, hè, dat weet je. Oh ja, dat kan ook nog, ja. Loket 25, daarom. Dat Dankjewel. Dag. Ja, dat je lekker licht danst. Dag. Oké, okay, doei. Nog eentje doen? Ja, ah, gezellig zelf, hè. Hallo, met Radio. Hallo, met Jeroen. Jeroen! Hé! Hey! Nou, zeg het maar. Ja, zeg maar, uh, ja jij belt. Ja, gezellig. Ja. Jullie vragen om te bellen. Oh ja. Oh, nou, nou hou je, hangen er al kerstlampjes in je tuin? Uh, nee, niet in de tuin. Maar waar dan in God van Wel in? <laughs> Dus je zegt specifiek, nee niet in de tuin, dus ik denk ze hangen ergens anders. Nee, ze hangen uh, boven voor een raampje, zeg maar, boven de trap, maar dat is dusdanig hoog en ik heb nooit niet zoveel zin om de trap erbij te halen. Dus die, te hangen er, die hangen er al vijf jaar? Aha. Ja, dus ze hangen er nog van vorig jaar. Okay. Dat, dat, dat zie je wel vaker, dat er gewoon de kerstverlichting blijft hangen. Dat is, ja, maar dat zie je niet. Nou, nou, soms wel, als de, als de zon er een beetje opstaat. Ja, op staat. Ik heb laatst ook wel. een. Dan door een straat. Dan kom ik al vaker. en hangt een. een, een, een, uh, een kerstman hangt er in het raam. Ja. En dan stoppen ze gewoon inderdaad. Gewoon op 6 december stoppen ze de stekker er weer in. En die gaat er op 6 januari weer uit. Ja, ik heb dat ook. in mijn, uh, De plek waar ik voorheen woonde. Daar hebben ze, zo daar hebben ze ooit tijdens een gekke bui. Een enorm. Een kerstman op het dak gezet. Gewoon een ja. enorm zwijntje die het dak opklimt, weet je wel. Oh, die, die staat er nu nog. Dus dan rij je bij 40 graden in juli. Lang ja. in de kerstman! Ja, echt. Ja, dat vind ik dus niet kunnen. Vind ik, nee. vind ik een beetje jammer. Ik vind het ook belachelijk. Maar goed. Ja, waarom niet? Mag jij nog spannende dingen doen dan, Jeroen? Uh, vanavond op straat, in ieder geval. Dan ah. morgen uh, ontmuchteren. Heel goed. heel goed. En de detox op, uh, op zaterdag. Nou, dat klinkt als een uh, prachtig weekend. Dat dacht ik al. Lijkt mij ook. En dan zondag... Uh... Klaar maken we de maandag weer aan de arbeid. Ja, strak plan. Nou, stuur een ja, foto ervan. Hey, en als je het niet erg vindt, gaan we heel eventjes kijken op lijn 2. Want, echt waar, je gaat het niet geloven. Een vrouw! Hallo. Hallo. Dat is helemaal bang geworden. Ik ja, ik, ik, ik zei ook hard nu. Wie ben jij? Wie ben jij? Wie ben jij? Uh, geen idee, schiet bij me lekker. Met Ellen! Ellen! Dag -e heren. Hey, ik ben leuk. zo blij dat je even belt, Ellen. Is dat zo? Ja, want help ons even uit die droom. Ik bedoel, Die, die mannen, je hebt ze net gehoord, toch? Uh, niet helemaal. Oh. Wildbreken, rampen, tampen. Het het Napoleon. Ja, het gaat echt. Het is zo plat allemaal. En wij vroegen ons af, wat vindt een, een echte vrouw daar nou van? Van ja. dergelijk taalgebruik. Ja, dan moet je toch niet aan mij vragen, want ik ben dat trots een halve vent. Ben, ben je een halve vent? Ja, joh. Links of rechts dragend? Nou, dat was het midden, hè? Je zou toch. Je zegt... Nou, dit, dit, dit bedoel ik nou? Veenstra. <lacht> nee, dit, dit, <lacht> ik, ik doe het weer hey, fout, hè? Maar uh, Ellen, oh, ja? uh, een halve vent. Uh, dus je bent uh, een lesbienne? Ja, nog steeds. Huh? Ik ben eigenlijk ook al jaren lesbisch, hoor. Dat maakt helemaal niks uit. En waar dat stuur jezelf, jij he? je foto's naartoe? Dat weet ik niet. Thuis liever voor mezelf. Oh, ik denk, check even. Okay. Nou ja, op, op 1 december mag je alles vragen met een bank in de studio. 1 december ben je hier? Ja! Echt? Ik heb even de agenda checken hoor. Dan 9. zit ik op de stoel. De stoel? Oh, de stoel van Giel! Ja! Yeah. Oh nee! Is dit een uh, metafoor of. Uh... Zal ik heel even uitleggen? Giel heeft een. Uh, een ja, oh. Kera, dat weet het al, al ja. Is houden. dit s'nachts? Er komt een orgasmestoel ja. hier he. Oh, die is zo, zo'n zo Symbian uh, ja, geval. Uit Amerika. Nee. Giel, Giel gaat die testen. <laughs> en zij is het slachtoffer. <hijf> nou, spannend. Heel nou, Ellen, Goed, we zien je dan, hè? Is goed. Dag! Dag. Dag. Doei. Nou, tot zover. Uh, de wereldplik! Ik vond het weer een spannende editie. Nou, ik vond hem heel. Zometeen doen we: voice Voicelift! En ik heb eerst één vraag. Ja. Waar staat die stoel? Ja, die, dat weet dus niemand. Dat, dat houdt hij dus geheim, weet je wel. Hij, hij, hij schijnt in het pand te zijn, die stoel. Ergens. Misschien zit ik er al op. Nou, sterker nog, ik denk dat er een dame van de administratie al drie ja. weken op zit. Maar dat is helemaal niet door. <sijf>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 She's a runner, rebel and a stunner On them everywhere, saying, baby, what you gonna Looking down the bed When I got a little brighter With the name like day in California Day was gonna come when I was gonna moan ya A little load she was stealing another breath I love my baby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 Chili Peppers radio for your fam. Ik moet heel hard lachen op mijn SMS net is binnengekomen op uh, 4x3 van Nicole. Zo plat is best grappig op de radio hoor. Maar.. Als ik mijn vent zo zou horen praten op de radio... had hij vanavond geen succes meer. Kijk. Ik denk dat dat gewoon in één keer alles discussie band, klaar... En, dat dekt gewoon compleet de lading, dus we hebben al die maar tijd... Waar we stiekem... niks mee bedoelen met die opmerking? Nee, nee, nee, nee, maar stel je nou voor dat het volgende keer weer gebeurt... hebben wij er in ieder geval vrede mee... omdat er in ieder geval één vrouw geweest is die gezegd heeft... tot hier, prima. maar niet verder, zolang het dan niet mijn kerel is. Even nog de plastic beentjes erbij pakken, of geloof je dat? Nee, ik dan? geloof wel. Nee, uh... En dan nu... Ik heb al gezegd, hij is makkelijk vanavond. Ik mis een muziekje. Ja, zo. Ja, Ook ja, Kerst is ook trouwens. Ik, even... ik zei dus het teken. Zo. Ik vind dat ze lui allemaal zijn. Jammer vandaag. hè? Ja, heel jammer. We staan de drumstel er wel weer, dus we kunnen zo meteen weer gaan uh... drummen, drummen. Ja. ja de oh, Wilprik, je... de Voiceless. Sorry, dankjewel. Uh, hij is makkelijk vandaag. Van de duidelijkheid voor de mensen die dit programma voor het eerst horen. Welkom. Hartelijk welkom, dit is Extra Weekend. Hij is Gerard. En hij is Michiel. En samen zijn zij... Ze... Hé, hey, Gerard en Michiel! Ja. Nou. Uh, we hebben dus een stem van een bekende Nederlander verbouwd. En dat heeft niks te maken met de verkiezingen, maar meer met geluidstrillingen. Precies. En uh, die terug op die stoel, hè? <laughs> ja, nee, maar oké, okay, goed luisteren. Ja. En uh, het is onherkenbaar gemaakt, maar Boah. het is toch wel te horen. Ja, dus, uh, vanavond is hij niet zo heel erg onherkenbaar. Uh, nee, nee, nee, we zijn er snel uit. Dus, uh, en we hebben een hele fantastische box cd en die heet Arbeidsvitamine. <tie> Mag er niks over zeggen, Dat maakt weer reclame. Uh, dit is het uh, fragment. Nou, oh, ik weet het wel. <laughs> ja, dat dus, is makkelijk. Nog één <tie> nog Dat is dus... De... Moet ik nog een andere? Of, uh... Nee, ik, ik zat hier even belaten. En uh, het, ik wil ook eigenlijk bij deze eventjes in de lucht gooien. Wat dat hebben we nog niet gedaan in de redactie. Komt ie, hè? Gaan we ook iets doen met de boodschappenband als extra prijs? Ja, dat zou... Ja, ja dat we Altijd even de boodschappenband Ja, erbij. dat waren we vorige week helemaal vergeten. Dus die boodschappenband komt erbij. Nou, 0909-1336, hallo met de radio. Ja, oei, uh, avond. Ik zei dat het een zeehond is. Een zeehond? Ja. Ik vind dat zou goed Het zou best gekund hebben kunnen, maar het was... Ja, het klinkt wel een beetje zo toch? Ja, een beetje wel. Maar het is de chef... Nee, nee, ho, ho, je hebt één keer... Ja, chicken in die basket. Je hebt één keer geraden, het is niet goed. Nee. Jammer. Joh, maar toch bedankt, hè? Oké. Ja, nou, wie was dit in godsnaam? Geen flauwe demen, we komen er vast een keer achter. Hallo? Hallo? Met wie? Ja, volgens mij is het Sinterklaas die je nog krijgt. Nou, nou, nou, nou. Dat no. is duidelijk. Ja, hey, ja, ja, ik heb gewonnen. heb ik gewonnen. Niks, ja. het is niet goed. Je hebt een nieuwe... Nee, kom op. Nee, let nee, op. Le let op. Je hebt een nieuwe ringtone gewonnen. Ja. Met uh, uh, het geluid van een, uh, een ambulance. Let op, hè. Ben oh, je klaar. U... Zo. Nou, we pakken er nog even eentje. Ik ga zo even een andere variant laten horen. Ja, heel fijn. Hallo beter, met de radio. Hè? Kom, Jos. Jos! Adios. Hoi, ik weet wie het is. Oh, ja. vertel, kom maar op. Ja, ik denk dat het uh, een gebouwdeltje is. Wie? Wouter Bos. Nou, dat zou wel een heleboel verklaren over de blabberde uitslag voor de PvdA van deze week. Maar nee, het is niet goed. Nee. Natuurlijk, ja, want niet. Uh, PvdA dat is niks. En er is zo'n geluid bij, dus daar ja. denk ik dat is goed. Ja. Nee, nee, we, we kunnen alleen maar zeggen... Adios! Daas. Hoi! Nou, nog eentje en dan doe ik nog een hint, hoor. Want het is allemaal zo moeilijk. Hallo! Ik had het niet verwacht. Dit. Ik Hallo? denk, dat uh, weten ze wel. Hallo? Hallo! Hallo! Ja? Hallo, is ha Franklin! Franklin! Dag. Volgens mij is het gewoon iemand die zegt: ga ga leuke, leuke grof, toch met leuke." Wat is er met de niveau? Is, is, is, is, is, is, is, is die, die lunch was niet helemaal ten onrechte. Ik he? ga nu een andere variant laten horen. <hijks in> ja, het zit ja. hem in de staart, hè? Nog één keer. het. is toch ga ga de ga dit. Nou, nou we gaan ga nog een paar checken. Hallo? Hallo. Extra weekend, goedenavond. Goedenavond met Richard. Richard! Hoi! Hé, hey, nette man aan de lijn. Uh, Richard, jongen, wie denk jij dat dit is? Hallo? Richard? Ik zeg nog, uh, zie, ik had niet moeten zeggen dat het een nette man was. Hij is meteen beledigd en heeft gewoon opgehangen. Richard, hallo? Richard! Hé! Hey! Nou, jij? jammer weer hè. Dit. Ook weg, nou nog eentje dan. Hallo? Hallo? Ja, ja jij daar? Extra weekend? Ja, ik zou bijna zeggen Kim Holland na het gebruik van de stoel van Gielma. Nou, wat is dit? Echt, ik... vind die echt niet... Ik vind die zelf ook nog ik. vind er niks erotisch aan, hoor, in dit fragment. Weet je wat we doen? We gaan even rustig erover nadenken. En tijdens het nieuws gaan we beraadslagen over wat we in vredesnaam met deze voice-lift aan moeten. Ja, ik snap er helemaal niets van. Wat is hier aan de hand? Ik denk dat hij is makkelijk. Ik denk dat het wel een inkoppertje dan Ik denk dat het wel snor. Ik heb nu een plaat... We hebben een plaat klaarstaan. Veenstra. Ja. Oh, ja, is hij er weer? Ja, de nieuwe Gwen van. Ik denk, ik even mijn ledenhozen aan. iedereen even in een jodelstand gaan. glue erbij. Hello, The girl in the you lay You lay your love. Yeah, this is the key that makes us wind up with huh. the feet.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 Maak nu contact met de beste datingsite, ddate.nl. Met een streepje tussen de d's. Voor een ABN AMRO wintercheck op uw geld... kunt u zaterdag 25 november terecht in Nijmegen of Den Haag. Kijk voor meer informatie op abnamro.nl slash wintercheck. De Volkskrant gaat deze zaterdag in op het ondervragen van arrestanten. Hoe ver mag ons leger daarbij gaan? En vooral, welke methode levert de beste informatie op? In het magazine acteur Pierre Botma over het vak, de psychiater en de drank. En aflevering 1 van het nieuwe feuilleton van Maria Goos. Lees het in de Volkskrant op zaterdag. Switch van een rode bus naar een zwarte taxi. Switch van vis en chips naar roast beef. Van de vlooienmarkt naar Oxford Street... Switch naar British Airways. Maar vanaf 9 euro. Een enkeltje Amsterdam-Londen vanaf 9 euro. Plus belasting en toeslagen. Voor de exacte details ga naar BA.com. Londen begint met British Airways. De magic numbers zijn terug.